6 uur, goedenavond. Een hele goede avond. Je nieuws van nu.nl.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 Tien mensen raakten gewond, van wie twee ernstig. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt. En een financiële klapper voor voetbalclub NEC. Volgens meerdere media raakt het de Japanse spits Shiogai kwijt aan het Duitse Wolfsburg. Die club heeft er 10 miljoen euro voor over. Het is nog niet helemaal rond, maar dat zou een kwestie van tijd zijn. Shiogai wordt dan de op één na duurste uitgaande transfer ooit bij NEC. Dan nog het weer van Weerplaza. Vanavond koelt het af naar een graad of 4. Morgen start grijs, maar later krijgen we zon. Wordt dan 9 graden en zondag wordt het kouder. Flitsmaister dan 16 files in ons land. Je krijgt ze van 25 minuten of langer. Te begin op de A1 Amsterdam-Apeldoorn bij Barneveld. Door een ongeval staat daar 8 kilometer met een half uur. A28 Zwolle Amersfoort bij Nijkerk. Oprit is dicht 5 kilometer en een half uur. En op de A50 Apeldoorn richting Zwolle bij Fasen 5 kilometer. En ook daar een klein half uur. En flitsers niet gezien. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Ton en Bram ja, heerlijk. Het weekend van Q-Music is begonnen natuurlijk met het Foute Uur. En laten we beginnen met Snollebollekes. Het Foute Uur Woo! Foute Uur Q-Music Oeh. de oh. dat klinkt goed. Daar wordt een feest met z'n allen. Goed ja. zo dank, lappengat, gat. kruikersijkers op, je. Eén keer per jaar gaan alle remmen los. Ons vrouw die zit thuis op de bak, terwijl ik lekker hos. Ik is geen gemekker en de vrook is lekker los. Dan mag ik geen naar kijken, geef me ogen een goed kop. Focus. <laughs> Music, king, of my why I'm king of my castle. Natuurlijk in het foute uur. Want dat is wat we doen als het weekend van Q-Music is begonnen. Goedenavond, het is tien over zes. Daar Bram Krikker En daar Tom van der Weer. Ja, we zijn er tot negen uur vanavond met nu dus lekker veel foute hits. Wil je op je favoriete fouten hits stemmen? Dan uh, nodigen we je uit om de Q-Music app te openen. Daar uh, vind je de hele tijd de battles uh, in de app. En dan kun je stemmen op je favorietjes. Ja, nou, en Die app moet sowieso even bijkomen natuurlijk van het verboden woord. Die is veel <laughs> gebruikt, er is veel geld uitgegaan. Oei, Ja, en, en vandaag natuurlijk ook echt uh, tot een einde, tot een climax gekomen. Ja, Q-Music is een halve ton armer. Ja. ja, dat is toch ongekend. Ja, Wel leuk dat het bij Luisteraars terecht is gekomen, toch? Ja, en ik had gehoopt dat mijn rol ook klein was geweest. Nou ja, nee. ik heb maar een uurtje meegedaan, maar het was toch, de schade was toch wel aanzienlijk, hoor. Ja. Oei, oei, oei. Ja. Uh, we gaan er vanavond zeker nog over uh, napraten over het verboden woord. Want over precies een uurtje mogen we uitreiken... de award voor de verspreking van het jaar 2026. Ja, ja ik ben toch wel benieuwd. Het is zo vaak gezegd. Er zitten zoveel domme foutjes in. Ja, ja wie gaat hem uh, krijgen? Ja, we gaan dus lekker nagenieten van het verboden woord... en natuurlijk van de foute hits. Dus zoals gezegd, stem maar in de Q Music app. Nou, deze is denk ik een uh, favorietje van uh, Marike en Wim. <laughs> Oeps. I did it again. I think I did it. something I want you I call on a mim ao Master Cajje, Jerusalem, in het foute uur bij Q Music. Dit is het foute uur. Ja, ondertussen is het uh, uiteraard gezellig in de Q-app. Dan kan je niet alleen stemmen op je favoriete plaat, maar ook een berichtje sturen. Nou, heel veel mensen hebben dat gedaan. Uh, nou, Michael bijvoorbeeld, die zegt, ja wat een heerlijk nummer, hier word je toch vrolijk van. Jake, Ik moet altijd denken is... aan, uh, <laughs> tijdens corona was dit, dit nummer natuurlijk. N en ja, er ging... en er zit die harshi erin. De... Ja, nee dat, maar, <laughs> ja. nee, maar dat, dat al die ziekenhuizen gingen toen dansen op dit nummer. Weet je dat? Oh, mogen... die deden van, ja. ja, ja van die allemaal die agenten op, uh, en zo. Ja, uh... ja goed. Dat waren we, we. Niet meer aan het denken hoor. Dat waren we gek hè. Ja. <laughs> uh, Jake is erbij, die zegt hier: uh, Heet om en Bram, hoe gaat het eigenlijk met jullie? Ah, goed. Ja. Goed, topfit. Ja, ik ook wel. Ja. Goed, goed geslapen. Ja. Ja, nee, uh, lief dat je het vraagt. Gaan we lekker in de wedstrijd? Even kijken. Oeh, ik zie ook een, uh, een bericht van Daphne? Ik had uh, vanochtend tijdens het foute uur deze meeluisteraar. Ik oh. daarna de hele dag weg geweest en hoopte zo dat die verhuisd zijn naar de buren. En ja, ze heeft er trouwens een foto bij gedaan. Het is echt een, nou, de meest grote spin. Dit is een vogelspin, joh. Nou, het is wat, echt. Wat een unit. Wat een gigantische spin. Nou goed, uh, ik kom net thuis en uh, ze heeft hem weer gevonden, die spin. Kevin zegt die goed weekend heren werkzaam maakt er weer een topshow van. Even kijken, ik zie ook nog een bericht van Anouk die zit op de vrachtwagen. Kijk aan. En Luc, tot slot, die zegt uh, we willen meer meezingers. Nou, u vraagt, wij draaien. Paar minuten gaan we verder in de categorie Nederlandstalig. En jij mag zeggen welke het moet worden. Wil je bijvoorbeeld Gerard Joling? Of heb je liever Jan Smit? Ja. Ik zou zeggen, kom erbij in de Q-Music.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 ik wil van mijn auto af.nl Half zeven, goeie avond. q van Flitsmeister. Er staat file op de A1 Amsterdam-Apeldoorn bij Barneveld. Dat komt door een ongeval. File is 8 kilometer, vertraging een dik uur. a 28, Zwolle-Amersfoort bij Nijkerk. Oprit is dicht, 5 kilometer en een klein half uur vertraging. En op de A50 Apeldoorn-Zwolle bij Fassen. hoofdrijbaan is dicht, 5 kilometer, dik half uur vertraging. En er zijn geen flitsers. Ga maar staan. Ik ga staan. We gaan de tango dansen, jongens. Met Jan Smit. Ja, het is het fout hier met inderdaad Jan Smit. Bum, bij Lando, dans met mij de tango. Bum, bij Lando, dans met mij van Het is net of u speelt met mijn benen. Ik loop te zweven als jij. Ik heb zo lang op jou gewacht. Ondanks als de tango heeft een eigen taal, het leven is niet meer zo stil. Iedere beweging haar eigen verhaal, Wel me zo veel als je wil. Ja, de passie, het ritme de charme en lust, de tango heeft al. Je ziet, ik ben het niet anders gewend. Ja, die hartstocht jouw lichaam, de maan gewijd. Niemand die mij tegenhaalt. Door de te dansen kwam jij in mijn leven voorbij. Ja, jij met je hartje van goud. Boom, boom, bij dans met mij de tango. Boom, boom, bij De zweven als jij naar de laag. Boom, boom, bij Lando, dans met mij de tango. Boom, boom, bailando, jij bij jij mij in je maat. Signorita, voor jou zet ik alles zijn. Ik heb zo lang op jou gewacht. Q-Music is proud to be fout. Dit is het foute uur! New music. Dit ook, hè? Och, Culture Beat op Q Music. Het Foute Uur. En Mr. Vane. Ja, het weekend van Q is losgebarsten met het Foute Uur tot de 7 uur. Alleen maar Foute Hits. Stem op jouw favoriet in de Q Music app. Bijvoorbeeld zometeen Crystal Waters, Gypsy Woman of The Banga Boys, Up and Down. Precies, nou dat is toch lekker? En ondertussen hebben wij aan de telefoon Tamara. Hallo Tamara. Hallo, goedenavond. Hey. Hallo, hallo, hallo. Ja, um, ben je al een beetje toe aan weekend of ben je nog. Uh... Ja, nu mogen we mogen het zeggen. Ja. Of ben je nog Be lekker druk? Nee, ik ben ontzettend toe aan weekend. Oei. Dus, uh, nee, en ik, ben, ik heb nu ook weekend. Oké, okay. nou, heerlijk, heb je leuke plannen? Nee, uh, helaas niet. Nee, we zijn aan het klussen. Dus Oeh. het wordt even een klusweekend. Ach, en uh, het hele weekend ook. Wat, wat, wat ben je allemaal aan het verbouwen? Ja, onze wc zijn we aan het verbouwen. Oké. Okay. Wordt het gewoon helemaal nieuw of alleen een nieuw tegeltje? Nee, helemaal nieuw. En uh, we hadden wat tegenslagen. We hebben een oud dijkhuis, dus we hadden een flinke scheur. En uh, een rat was flink bezig geweest. Oh, dus dat, uh, ja. Oeh. Dus dat hebben we even moeten repareren allemaal. Oeh, dus die zie ja, precies. Oh. Inderdaad. Helaas He. wel. Hebba. Ja, nee, ja. dat is wel even hardnekkig en vervelend. Uh, wanneer verwacht je helemaal klaar te zijn met het huis? Uh, nou, het huis op zich is al, ver, is al klaar. Maar de wc hopen we toch echt wel binnen nu en twee weken helemaal klaar te hebben. Oh, nou, dat is in ieder geval wel lekker. Dan is het eind in zicht. Het is toch een ja. van, de, van de fijnste plekken in huis, hè? De wc. Ja, precies. Ja, die dat is wel een belangrijk onderdeel. Ja. Ja. Heb je een fijne pot uitgekozen? Ja, hele fijne. Ik heb hem uitgekozen. Hij ja. ja. is helemaal ja. naar mijn zin. Wat leuk zo'n wc-bril met dan van die punaises erin, weet je wel. Met uh, oh, dat is wel, wel een goed idee. Dat is nog wel, ja. wel een goed idee. Dat is toch leuk? Nee, nou Tamara, uh, lekker bezig en leuk dat je erbij bent. Uh, ja. Uh, welke, welke staat klaar in de app, Tom? Qua nummers? Ja, dat zei ik net. Uh, Crystal Waters Gypsy Woman of uh, Up and Down van de Banger Boys. Ja. Kun je op stemmen. Waar ga jij het hardst op, uh, Tamara? Ja, Banger boys. En dan hoop ik dat mijn dochter ook mee nou, dan noteren we jouw stem in ieder geval. En uh, ja, inderdaad, een mooi weekend gewend. Succes met het verbouwen! Ja, dankjewel. Doei. En dan koor je dit weekend nog wel. Zeker. Denga boys op Q-Music en het uur. Goed om te weten dat binnen nu een half uurtje weten wij wie de winnaar wordt van de award voor de verspreking van het jaar 2026 als het gaat om het verboden woord. Kijk, die mogen we uitreiken. Het ja. is de publieksprijzen. Ja, ik heb er wel heel erg veel zin in. Want er zijn zoveel ongelooflijk domme fouten gemaakt. Ja, ja. <laughs> het gaat dus Matti, Domien of Menno. Je kunt nog stemmen op de website QMusic.nl. Ja. Nou leuk, doe dat nog even. Uh, want voor je het weet uh, gaat die Abarth er alweer uit. Ja, we spreken ook een van de drie hè, degene die hem wint. Okay. Dat dus wordt leuk. Dat is leuk. We staan allemaal onder sneltoets. Uh, we hebben voor nu nog uh, twee hits in het Foute Uur. Je mag nu stemmen in de Q-Music app op Satisfier van Roxy Dekker... of Lotje van Jopke en Roeland. Laat maar weten wat het moet worden. Je hoort de winnaar, Namika. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you, won't happen again. Doe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 Lodje op Q-Music in het Foute Uur. Morgenavond 6 uur, nieuwe ronde, nieuwe kansen. Dan is er weer een Foute Uur bij Q. Inderdaad. Nieuws van 7 uur komt eraan alleen. Goede avond. Ja, goedenavond. avond, ik vertel je zo wat vorig jaar in ons land... de meest bestelde pizza was. Het verboden woord. Het verboden woord zit erop. Oh, oh, lekker zeg, lekker. 96 keer ging het een beetje mis. Ik bouw een beetje. Oh! Nee joh. Nu hopen dat je vanavond een beetje op tijd de bed. Oh nee! Zin in een beetje leedvermaak. Nee!